In zit, ...die moeten we weer gigantisch gaan stimuleren. Zij zijn de motor van onze economie... ...en zij moeten ervoor zorgen dat er weer geproduceerd gaat worden... ...dat mensen weer het vertrouwen hebben in die economie. Dat is ook een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld hebben aangegeven... ...dat in die bouwsector, wat een ader is binnen onze economie... ...dat die bouwsector ontzettend gestimuleerd moet worden... ...door juist die btw met naar 6% te verlagen. Ja, breng ik het even terug naar dat uh, ontslagverbod voor twee jaar. Die economische crisis was er natuurlijk ook al in mei... Toen begon u zo'n beetje met, met de campagne. En toen had u een pleidooi voor een kwart minder ambtenaren. Hoe moeten we dat met elkaar rijmen? Ja, het, het zijn uh, twee verschillende wegen... die uiteindelijk bij elkaar samenkomen. <laughs> dat is, wel heel, dat is heel erg mooi. Ik, ik, ik hou van snelwegen. Eruit. Heel veel snelwegen, daar hou ik van. Zodat we in ieder geval overal die 130 kunnen halen. Maar uh, even voor de helderheid. Het zijn twee wegen die bij elkaar samenkomen. Maar op het moment dat je zegt... we willen er geen overheid meer bij. We willen minder overheid. Maar we willen wel hebben dat iedereen die wakker wordt... de volgende dag verzekerd is van zijn baan. Maar hoe krijg je minder overheid kun je natuurlijk gelopen en mensen die uiteindelijk met pensioen gaan, kun je ervoor zorgen dat, over, dat vrijgekomen uh, vacatures dat die opgevuld worden binnen die overheid zelf. Als ik u vertel dat van de 3500 ZBO's die we kennen, zelfstandige bestuursorganen die wij kennen uh, in dit land dat daarin 140 miljard euro in omgaat. Dat is 140 miljard waar de Rijksoverheid geen invloed op heeft. Daar zitten vele dubbelingen bij. Daar zitten uh, ZBO's bij die uh, veel efficiënter kunnen werken. Als we daarin 20% zouden kunnen snijden, hebben we een bezuiniging van 28 miljard, kunnen wij ervoor zorgen dat we het, het beste land zijn van de hele wereld, de beste zorg, beste onderwijs en beste sociale zekerheidsstelsel. En dat zonder ontslag in ieder geval de komende twee jaar. Meneer Brinkman, dat was uw antwoord op de vraag van Jaap Steensma uit Nijmegen. We zijn zo uh, na het nieuws van vijf uur bij u terug. Nog een half uur debat vanuit beeld en geluid in Hilversum. Tot zo. Het is twee over vijf. Rutte en Samson strijden over oorzaken werkloosheid. Ook Spaanse regio Andalusië vraagt om financiële steun en maximale straf in Facebookmoord. VVD-leider Rutte en PvdA-voorband Samson zijn het oneens over de oorzaken van de werkloosheid. In het NOS Radio in debat wees Rutte de schuldencrisis in Europa aan als belangrijkste oorzaak. En benadrukte hij dat zijn kabinet ook werd geconfronteerd met een erfenis van het vorige kabinet. Volgens Samson zijn er ook binnenlandse factoren die de werkloosheid verklaren. Rutte zei dat Samson het niet beter gedaan zou hebben dan hij. ChristenUnie-lijsttrekker Slop is ongelukkig met de uitspraken van SGP-leider Van de Staaij over abortus. Maar hij voegt eraan toe dat dat geen reden is zo massaal over iemand heen te vallen. Van der Staaij zei vorige week dat de kans op zwangerschap na een verkrachting heel klein is. Aan het NOS Radio in debat doen elf lijsttrekkers mee. Het zijn de leiders van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Bijna alle politieke partijen willen na de verkiezingen afspraken maken over duurzame energie. Dat is tijdens een debat in Den Haag afgesproken door energiespecialisten van VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ze willen dat duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen. Deze partijen pleiten ook voor het oprichten van een private organisatie die geld beschikbaar stelt voor duurzame investeringen. De Spaanse regio Andalusië vraagt de centrale regering om financiële steun. De zuidelijke regio zegt per direct een voorschot van 1 miljard euro nodig te hebben om de rekeningen te kunnen betalen. Andalusië is de vierde regio die om steun vraagt. De regio's kunnen geen geld meer lenen op de financiële markt en moeten dus bij de centrale overheid aankloppen. Een arts van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch... mag als enige in Nederland de radioactieve stof rubidium-82 produceren. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft de arts Roel Klaasens... daarvoor toestemming gegeven. De stof wordt gebruikt voor onderzoek naar de doorbloeding... en naar vernauwingen in de hartspier. Onderzoek met rubidium is duurder dan gewoon hartonderzoek... maar volgens nucleaire geneeskundige Klaasens is het veel preciezer... en zijn er daardoor minder vervolgonderzoeken nodig. Klaasens bouwt het apparaat waarmee rubidium produceert zelf... Hij mag maar een beperkte hoeveelheid produceren. Dus rubidium 82 wordt voorlopig alleen gebruikt in het Jeroenbos ziekenhuis. De politie ziet geen reden om zelf in de Maas te gaan zoeken... in de zaak van de vermiste studenten Tanja Groen. De recent gevonden fiets en twee stukken pijp... zijn volgens de politie Limburg-Zuid niet concreet genoeg. De spullen werden op aanwijzing van een paragnost opgedoken... door een particulier duikteam in de Maas bij Maastricht. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft op de fiets... geen nummer of postcode gevonden... De verwachting is dat het onderzoek zes weken in beslag neemt. De 15-jarige Jinwa K., die een meisje van 15 doodstak... in de zogenoemde Facebook-moordzaak, gaat één jaar de jeugdgevangenis in. Ook krijgt hij drie jaar jeugd-TBS, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het komt overeen met de eis van justitie. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat Jinwa K. schuldig is aan moord... op de 15-jarige en poging tot doodslag op haar vader. De zaak staat bekend als Facebookmoord omdat Vinci via dit sociale medium ruzie kreeg met een vriendin. Die klaagde daarover bij een vriend en die schakelde Ginoa K. in om Vinci te vermoorden. Hij stak haar neer in de hal van haar ouderlijk huis in Arnhem, ook verwond bij haar vader. Wincy overleed vijf dagen later in het ziekenhuis. K. heeft de maximale straf gekregen die iemand van zijn leeftijd kan worden opgelegd. In Noorwegen is een boek verschenen met de e-mailcorrespondentie van Anders Breivik. Een journalist gebruikte daarvoor 7000 mails van Breivik. Hij kreeg die van hackers die na de aanslagen in Oslo en op Utøya inbraken in de e-mailaccounts van Breivik. Uit de mails wordt onder meer duidelijk hoe Breivik aan geld en materiaal kwam voor de aanslagen. Breiviks advocaten hebben te eens geprobeerd de publicatie van het boek te verbieden. Vvv leider Wilders vindt het vreselijk dat normaal zanger Benny Joling wordt bedreigd vanwege een schilderij waarop de zanger Wilders heeft afgebeeld met Adolf Hitler en Anders Breivik. Wilders noemt het schilderij walgelijk, maar zegt dat niemand het verdient om bedreigd te worden. Het schilderij leidde vorige week tot veel ophef. De Britse prins Andrew is vandaag van het hoogste gebouw van Europa geabseild, de Shard in Londen. Hij deed dat om geld in te zamelen voor goede doelen. De 52-jarige Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth heeft als marinier leren abseilen. Hij zei dat hij wel even moest slikken toen hij bovenop de toren van 310 meter stond. Hij vond het vooral moeilijk om over de rand te stappen. Andrew haalde met zijn actie ruim 360.000 euro op. Dat geld gaat naar organisaties die zich inzetten... voor mariniers en kinderen in achterstandswijken. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Ook nevel en mist. Morgen is het grijs. Verder zondag dan 21 tot 24 graden. En dit is de anwb verkeersinformatie. Er staan 15 files goed voor bijna 50 kilometer. Twee opvallende. Op de A6 Muiden, richting Lelystad staat tussen de Muidenberg en Almere Stad West. 4 kilometer. Dat is een ongeluk gebeurd met vier auto's. Bij Almere Stad West is de linkerrijstrook dicht. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Want daar staat 5 kilometer voor knoopend Klein Polderplein. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook. NOS Radio 1 Live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum Het grote Radio 1 lijsttrekkersdebat Joost Vullings en Lucella Carasso Nog een klein half uur dit grote Radio 1 lijsttrekkersdebat Alle elfde lijsttrekkers van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten zijn hier aanwezig Ze beantwoorden vragen van luisteraars van ons van elkaar over hun verkiezingsprogramma's en nu is het tijd voor de zorg. Ja, een debat over bezuiniging in de zorg met Geert Wilders van de PVV... Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... Siebrand Puma van het CDA en Arie Slop van de ChristenUnie. Ik begin bij Siebrand Puma van het CDA. Ik wil namelijk van u alle vier weten, maar ik begin bij u. Hoeveel miljarden euro's wilt u in totaal eigenlijk de komende vier jaar gaan bezuinigen? En hoeveel daarvan in de zorg? Um, het totale bedrag aan bezuinigingen is... Um... Afhankelijk van of je de, de, de kortingen er weer op toepast... dan is het netto een bruto 13 miljard, 13 à 14 miljard. Uh, 5,6 miljard is de zorg. Goed, meneer Samson. 15 miljard in totaal, waarvan 4 à 4,5 miljard op de zorg. Meneer Wilder. 15 miljard in totaal, waarvan we 7,5 miljard aan het tekort... en 7,5 miljard lastenverlichting voor de burger. En op de zorg 1,3 miljard, maar dat bedrag gaat bijna helemaal terug aan een lagere premie. Van de uh, ruim, veert, ruim 14 miljard. En we bezuinigen op de zorg uh, ruim 5 miljard. Maar dat betekent dat er nog steeds 6 miljard extra naar de zorg gaat in de komende periode. Want als je niet zou doen, zouden er 11 miljard uh, bijkomen. Dit is minder van meer. Ja, klopt. De, de zorgkosten uh, ja, die lopen maar op. is de grootste kostenpost ja. voor de overheid. Maar inmiddels ook, ook van burger, uh, burgers. Vandaag werd nog bekend dat de afgelopen 10 jaar... de kosten van de aanweerbezet met 38% zijn gestegen. Dat zijn kosten die gewoon burgers ook zelf betalen. Nou, een van de manieren om de zorgkosten in de hand te houden is om patiënten meer zelf te laten betalen. Wat stelt de ChristenUnie voor? Ja, We vinden inderdaad dat we heel gericht moeten kijken... hoe in, inmiddels nu het gefinancierd wordt. We hebben in de afgelopen periode gezien dat er keihard werd bezuinigd... op het persoonsgebonden budget door onder andere CDA en PVV. En ook dat ze bijvoorbeeld zo'n IQ-maatregel... dat als je een IQ van 70 hebt en meer... dat je dan geen recht meer opmerking hebt, de zorgen. Daar doen? willen wij dus echt vanaf. Dat beleid moet niet meer uh, terugkomen... Wij vragen van tijd tot tijd van mensen om ook zelf een bepaalde bijdrage ook te leveren. En u weet vanuit het lenteakkoord dat als mensen in een ziekenhuis worden opgenomen... dat we in ieder geval vragen dat ze voor, bepaalde niet voor de zorg... maar dat ze voor, eh, voor hun ziekenhuisbed een bepaald bedrag belagen. Liggeld, ja. ja. Is dat de enige eigen bijdrage bij de kerstvriendin? Buiten nee. het eigen risico van 350 nee. euro per jaar? Nou, het eigen risico is ook bij het lenteakkoord omhoog gegaan. Er worden mensen die een smalle beurs hebben, die hoeven dat niet te betalen. Dat hebben we nadrukkelijk ook afgesproken, bij ons vragen wij eh, niet voor de huisarts. Is de VVD geloof ik de enige die dat doet. Maar als je bijvoorbeeld een huisartsenpost gaat... vragen wij een beperkte eigen bijdrage van mensen... wat uiteindelijk op 150 euro op jaar basis zal stoppen. Meneer Wilders. Nou, wij eh, zijn niet voor een verhoging van het algemene eigen risico. Dat gaat eh, fors omhoog. En niet alleen dat. Als u kijkt naar wat de koenderspartijen, partijen daar zitten hier twee aan tafel, het CDA en de ChristenUnie, hebben gedaan. Dan hebben ze behalve het verhogen van het eigen risico hebben ze ook nog een keer gaan ze de verzorgingshuizen afschaffen? Nou, een hoger eigen risico kan je niet voorstellen, want je kan, als je ouder bent, kan je onderaan de brug gaan slapen. Moeten de, de, de toekomst de feit bij de ChristenUnie en het CDA onder de brug slapen, uh, meneer Slob. Dat kunnen ze gaan doen en tegelijkertijd wordt de rol later afgepakt, meneer Slob, De rol later, ouderen afgepakt. Nou, dat zijn dingen die wij allemaal niet willen doen. We maar wat doet in het u zelf land? Nou, wat ik al zei, we hebben het zowel als het gaat om de eigen bijdrage in de GGZ. Die verhogen we wel wat, moet ik eerlijk in zijn. Wat is wat? Is wat? Nou, de geestelijke gezondheid. Ja, ik weet wel wat maar wat is die verhoging? Nou, dat, ik weet niet precies wat de verhoging is, maar die, daar wordt een hogere... Uh, eigen bijdrage gevraagd. Die kosten zijn ook de afgelopen uh, tien jaar uh, verdubbeld, uh, geloof ik. Maar als het gaat om het algemene eigen risico, dat is ook het asociale van het eigen risico, dat alleen de zieken het betalen. Het zit niet in een premie waar iedereen het betaalt, maar het zijn alleen de zieken betalen. En als je dat samen combineert met de ouderen onder de brug laten slapen, zoals de ChristenUnie en het CDA doet, dan heb je een slecht pakket. Ik ga eerst even uh, naar het CDA, ik maak het rondje zo af, want u laat mensen onder de brug slapen, begrijp ik. Ja, dat moet uh, meneer Wilders vooral zeggen. Als hij dat nodig heeft om te laten laten zien dat hij een systeem heeft dat gewoon volkomen vast gaat lopen. Want de zorg wordt duurder. En u zei net, het gaat om de zorgkosten in de hand houden. Maar het gaat om iets heel veel fundamenteelers. De kwaliteit van onze zorg in Nederland is de top in de wereld. En dat willen we zo houden. Ja, een vraag, want dat was de vraag, eigen bijdragen. Bijvoorbeeld bij de huisartsenpost ook. Niet bij de huisarts, wel bij de specialist. Om te zorgen dat mensen ook meer naar de huisarts toe zullen gaan... in plaats van naar de specialist. De wijkverpleegkundigen in de buurt. Dus dat is een bewuste keuze. En dan vind ik het essentieel dat we daarmee kunnen bereiken... dat we zaken als wachtlijsten niet gaan terugkrijgen. En dat is mijn kritiek op de heer Samson. Die kijkt wel naar de kosten, maar het gevolg is wachtlijsten. Drie maanden wachten, een half jaar wachten. Dat hadden we vroeger en daar mogen we niet naar terug. We hebben een systeem voor te vechten. Dat vraagt om een reactie. Ja, ik wil ook helemaal niet terug naar vroeger. Kijk, vroeger had je uh, zogenaamde lump sum financiering van het ziekenhuis. En dan mochten de specialisten niet in loondienst, maar als vrije ondernemer declareren. En als het dan op was en er viel niks meer te declareren, dan hield men op en dan stond de operatiekamer leeg. Wij willen naar een situatie waarin specialisten gewoon in loondienst zijn. Gewoon het hele jaar goed werk en een goed loon verdienen. En daarmee de operatiekamers 24 uur per dag bezet houden. Zo voorkom je wachtlijsten. En zo voorkom je ook verspilling in de zorg. Want maar rapport... mag mag ik nog even van u ja, weten wat, wat een, een patiënt bij u extra ah, gaat betalen? Maar dat was, ik vroeg eerst om een repliek op dat rare wachtlijstenverhaal. Dat heb ik nu geleverd. Dan over het bijdra eigen bijdragen. Ja, op het moment dat je bij ons meer verdient mag je ook iets meer bijdragen. Ik heb mijn nummer twee op mijn lijst. Jetta Kleinsma heeft af en toe een hulpmiddel nodig. Ze rijdt op zo'n scootmobiel bijvoorbeeld... omdat ze niet zo snel ter been is. En zij zegt, waarom moet ik die met mijn salaris... en ik weet wat ze verdient. Dat is namelijk ongeveer evenveel als wij hier aan tafel. En dat is een goed salaris. Waarom moet ik met mijn salaris die helemaal gratis krijgen? Zij zegt ook, laat mensen die een hoog salaris hebben... iets meer bijdragen, zodat zo'n fantastisch ding, zo'n scootmobiel, ook beschikbaar is voor mensen die geen celhares of weinig aardig schoppen... We leven in een beschaafd land. Maar dan kom ik even terug op mijn voorbeelden van het net. Hoe heeft u dan in vredesnaam kunnen instemmen met zo'n IQ-maatregel? Dat is echt een schande. Ik ben zo blij dat we die van tafel hebben gekregen. Hoe heeft u in kunnen stemmen met zo'n PGB? Mensen die zwaar gehandicapt zijn... die nog een beetje thuis verzorgd kunnen worden op deze wijze... dat af te pakken. Dus hoezo uh, beschaafd? Uh, en ik zie ook, en dat, dat valt mij bij uw programma heel erg op... Uh, dat, dat, sterk, dat als het he? om de preventie gaat, dat u daar absoluut niet in investeert. Daar is volgens mij echt winst te boeken als we het over zorgkosten hebben. Wat zie ik bij u gebeuren? Jaarlijks 20.000 doden als het roken gaat. Ik kijk in het programma van uh, de PVV. Ik zie dat ze de accijns op check gaan uh, verlagen. Dus die mevrouw, die eurocommissaris, waar u het altijd over heeft... die check <tus> de eurocommissaris, komt straks in Nederland de check kopen... omdat het hier zo goedkoop is. Dat moeten we ja. gewoon niet hebben. Als ze dan niet meer naar Brussel gaat, dan mag ze dat ook nog doen over. Maar luister, het is voor ons ontzettend belangrijk. Als wij als PVV kunnen kiezen tussen mensen in een verzorgingshuis houden op hun leeftijd. En niet onder de brug laten slapen zoals u dat doet. Of ervoor te zorgen dat men inderdaad anderszins wat meer betaalt. Dan kiezen wij duidelijk, duidelijk voor het verzorgingshuis. Maar laten we alsjeblieft deze discussie niet alleen over geld houden. Zorg is niet alleen geld. Waar ik ontzettend boos over ben... en ik heb het vanmorgen al een keer gezegd... is de heer Samson, maar ook eh, de vertegenwoordiger van het CDA... de heer Buma, die vorige week het lef hebben gehad... en ik zou bijna willen zeggen het gore lef hebben gehad... sorry dat ik het zo formuleer... dat ze hebben gezegd dat ouderen die 80 of 90 zijn... en die nog misschien een heupoperatie nodig hebben... of die kanker hebben... dat ze daar een politieke discussie over willen hebben. Dat gaat niet om geld, dat gaat om fatsoen. En je zal maar ouderen zijn als de heer Samson of de heer Buma... Moet zeggen, hebben, je bent je leven niet meer zeker. En dat is een schande. Dat Nederland. is helder. Meneer Buma. De die heer Samson zei net uh, ja, dat van die rare wachtlijsten en zo. Toen, toen had ik een stemmetje in mijn hoofd en dat dreigde te gaan zeggen. Maar ik zal het niet zeggen. Nu doet u het weer, meneer Samson. Ja, ja, ja, dat moet je nooit meer doen, hè? Want die rare wachtlijsten, dat is gewoon het rechtstreekse gevolg van de keuzes die u maakt. Dat zeg ik niet. Maar dat zegt de onafhankelijke scheidsrechter die we met snallen hebben ingehuurd. En die zegt de PvdA geeft 2 miljard euro per jaar minder aan de zorg. Budgettering heet dat, dat is een toverwoord. En dan zeggen ze de consequentie is wachtlijsten. Ik vind het niet erg dat het uw keuze is, maar sta voor uw keuze. Daar sta ik ook voor en de consequentie is mogelijk wachtlijsten... op het moment dat je het niet goed organiseert. Wij willen ervoor zorgen dat specialisten in loondienst het hele jaar doorwerken... en daarmee kun je die wachtlijsten voorkomen. Belangrijker nog is een andere investering die wij doen. Want niet alleen wordt er bezuinigd op de zorg, ik wil ook investeren. 1 miljard extra in zorg dicht bij mensen in de buurt. Dan voorkom je namelijk daarna enorme kosten... in dure ziekenhuizen of in verzorgingstehuizen. Iedereen wil het liefste thuis blijven wonen, zo lang mogelijk. Dat is goed voor de mensen en dat is ook nog eens goedkoper voor ons allemaal. Als je op die manier een aantal maatregelen combineert, meneer Buma... ben ik ervan overtuigd dat die wachtlijsten er niet komen. Ik vind het jammer dat u de, de, de scheidsrechter die we hebben ingehuurd... gewoon gezegd. meneer Roemer heeft dat ook eerder gedaan... toen het hem ongewel gevallig werd. Zij hebben ongelijk, want het is gewoon waar. Als je 2 miljard euro minder uitgeeft voor zorg per jaar... dan kan je niet aan specialisten in loondienst vragen om zo'n klok in slag in de ronde te gaan werken... dat ze voor 2 miljard euro extra zorg... Ik vraag maar alleen dat ze niet stappen in oktober. Wat is uw eigen verhaal? Mijn want verhaal, ik bedoel, dat... altijd leuk om ja. richting een ander iets te zeggen. Maar wat wil u zelf? U wilt toch foutjes in de zorg ja. Ik begrijpen? Ja, dat is de, de wat... AWBZ bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt mij een heel slecht idee. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Maar we hebben het nu wel over de cure, om het zo maar, de ziekenhuizen... heb ik net aangegeven, een eigen bijdrage. En de dus als korting als je... op de PGB, zoals u die gesteund heeft in de afgelopen periode. Uw <coughs> staatssecretaris heeft ze daar sterk voor gemaakt. Gaat dat weer door straks, als u het straks weer voor het zeg heeft? Of zegt u van, dat was een foutje, dat moeten we niet nog een keer zo doen? Nee, de PGB, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt geweest. En ik vind dat daar uh, ook mede dankzij uw partij, uh, D66 GroenLinks... een akkoord is gekomen, wat beter was dan het oorspronkelijke. En die iq maatregel die komt stand. ook niet meer terug? Nee, die komt ook niet terug. Maar nee, gaat het wel ja, dat je de goede kant komt? Ja, ja, ja. Ik ben ontzettend ja, ja. blij dat, dat u weg. dat ja, zegt. Ja, maar het, ja, het zijn nu woorden, straks moet u het daar. En dit zijn nog maar een paar he hele goede he dingen van het programma. Het gaat over geld en fouten. Het gaat om mensen en IQ-maatregelen. Nou, u laat ze onder de brug slaan. dus u moet uw mond houden. U moet u U heeft geen recht van spreken mee, meneer Slap. Maar wat ik tekenend vind... ...is dat beide heren aan de overkant niet eens het lef hebben om te reageren oh, op wat wil, ze dus willen. Als u even, Zij willen ouderen bij die kanker hebben of die een knie hebben... een discussie hebben of die nog wel geholpen Uw worden. Punt is duidelijk. Van, u moet u schamen dat u dat wil. Mensen moeten altijd geholpen worden als ze ziek zijn. Je kiest er niet voor om ziek te zijn in dit land. De discussie vorige week was... moet je een medisch-ethische discussie met elkaar starten... over de vraag... moet je alles wat wij kunnen in dit land ook doen? En die discussie gaat niet over geld. Die discussie gaat over de kwaliteit van leven. Een goed gesprek tussen een arts en een patiënt die inderdaad oud is, kanker heeft... en dan de vraag moet beantwoorden, ga ik die weg van de behandeling door? Of kies ik voor een andere route om de rest van mijn leven zo mooi mogelijk in te richten? Ik wil dat die discussie gevoerd wordt. Maar niet in de politiek, maar in de spreekkamer. Niet nee, door, door de artsen. Niet artsen door u. vragen erom om die discussie in de maatschappij te voeren. Waarom loopt u daar nou voor weg? Levensgevaarlijk als u daarover gaat. Laat dat aan de artsen en aan de patiënten over. Maar waarom bevindt u een taboe op die discussie? Waarom durft u je niet aan? Omdat mensen altijd geholpen moeten worden als ze ziek zijn. Meneer Samson. Dat er geen partij van de arbeidsfractie over beslist, maar de de en de patiënt zelf. Tot slot, meneer Wilders, niet tot slot, uh, meneer Buma van het CDA... wordt ook aangevallen uh, ja. door de heer Wilders. Korte reactie nog, tot ja, slot. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik vind dat meneer Wilders toch een uh, verkeerd punt maakt... als hij ze zegt dat die discussie niet gevoerd wordt. Die discussie wordt al lang gevoerd. De enige plek waar die discussie dan niet gevoerd zou worden... zou de politiek zijn. Die discussie willen we allemaal niet, maar die komt. En dan moet je ook eerlijk zijn, dan gaan we de discussie aan. Niet om als politiek te zeggen hoe het moet... Maar wel om met de samenleving in discussie te gaan en over wat het kan en wat niet kan. het is helder. Uh, dat hoop ik althans voor de mensen thuis. <laughs> en we gaan over tot een ander onderdeel. Dank u wel. U luistert naar het Radio 1 Lijsttrekkersdebat. En voor dit uh, debat zijn er een heleboel vragen binnengekomen via vragen-denhaag.nl. Meneer Pechtold van D66, we hebben uh, voor u de volgende luisteraar. Uh, mijn naam is Hein Koster. Ik kom uit Ouderkerk aan de Amsterdam. en ik heb een vraag aan meneer Pechtel. In 2010 sprak hij een duidelijke coalitievolgerijks voor Paars Plus om duidelijkheid te geven aan de kiezer. Nou, zo zei hij zelf. Dit jaar doet hij dat niet en ik vraag me af waarom niet. Meneer Pechtold, ja, u doet het een beetje. Hè? U zei ook vandaag, ik wil een middenkabinet. Ja, maar ik... uw echte partijen daarvoor heeft u nog niet genoemd. Daarvoor zal dadelijk ook uh, in de komende negen dagen helder moeten zijn... wie die 77 en liefst wat meer zetels bij elkaar kunnen krijgen. Ik zet in op een stabiel kabinet. Het liefst drie partijen. Als het moet, vier. Uh, de versplintering heeft lang genoeg geduurd. Dat uh, draagt bij aan stabiliteit. En waar ik voor waak, is dat het weer... Uh, omdat Rutte dat ook niet uitsluit. Een avontuur op rechts wordt en, en, en, en die grens niet bij Wilders wordt neergelegd. En de lijstverbinding tussen uh, PvdA en, en de Socialistische Partij. Uh, ja, dat, dat zie ik ook niet graag als een blok. En dus D66 wil graag in dat midden... En, hadden... en dan met, met het CDA, is dat wel zeker? Want daar hoor ik u niet nee, over. Nee, dat misschien is dat, dat hangt van, ja, juist van, van die zetelaantallen dadelijk af. Maar het allerbelangrijkste is dat we stabiliteit uh, nu creëren. Dat dat ook... We hebben een aantal onderwerpen net gehad. De woningmarkt, de arbeidsmarkt. En wat bleek, dat als je elkaar vanuit de schuttelspuntjes op de flanken blijft bestoken, dan komt het niet tot een oplossing. Dat hebben we daarom ook de afgelopen vijf jaar gezien. Daardoor werden al die zaken rond wonen, rond werken, rond zorg, werden taboes. Het moet nu een keer gebeuren. De koningin doet in principe niet meer mee, in ieder geval niet aan de eerste fase van de formatie. Dat is een wens van de Tweede Kamer. Nu heeft Arie Slob van de ChristenUnie zich opgeworpen om haar te vervangen voor een eerste verkenning. Steunt u hem? Ik weet niet of hij goede thee schenkt, maar... Uh, hij, hij zegt, ik ben ervaren, uh, ik zit in het midden. Uh, de, hij de, wil dat graag ik, doen. Ik, ik, ik snap dat mensen denken, goh, het gaat een keer anders. Maar ik snap niet de koudwatervrees uh, in nee, nee, nee, maar even een concrete vraag. Vindt, nou. u, vindt u het goed als Arie Slob 13 september uh, u ontvangt? Nou, ik, ik heb als fractievoorzitter nog meer ervaring. Dus dan, dan, dan denk ja. ik, waar, ja. dan, dan kan ik het ook doen. Maar voordat we hier nou dadelijk elf kandidaten hebben voor die procedure... Uh, Laten we gewoon als Kamer. En dat, uh, kijk, maar wie neemt het voortouw? Uh, uh, dat, 13 september. Wat mij betreft gaan we dan allemaal bij Gerdy Verbeet. Dat is dan de fungerend uh, Kamervoorzitter. Voor één week, daarna Ga, is ze weg. Ja, en dan kunnen we de procedure neerzetten. Daar is niks mis mee. Maar mag ik u dan gewoon eens een voorbeeld uit de praktijk geven? Er viel een kabinet na zeven weken katshuis. Op zaterdag bleek dat, uh, dat Rutte naar de koningin ging. En op maandag zeiden een aantal partijen tegen elkaar Arie Slop was daar heel belangrijk. Vanaf het station Zwolle belde die mij en, en, en Jolande Sap. En vervolgens hadden we in een paar dagen een, een, een akkoord. Terwijl op dat moment majesteit al uh, vicepresident president Donner ontvangen had... en uh, de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer. Maar voordat ze aan die fractievoorzitters toekwam... hadden we eigenlijk al een akkoord voor 2013. Ik vind in een volwassen democratie als die van ons... en gelukkig is ook een meerderheid van de Kamer daarvoor regelen we dat transparant zelf. Dus dan wordt het Gerdy Verbeek één week... en daarna uh, kiest u samen uit wie er verder gaat. En dan gaat. zal de grootste partij, denk ik, in het initiatief nemen. Uh, en uh, als we dan een debat hebben... want dat is heel belangrijk zodra de Kamer wordt geïnstalleerd... Uh, nou, kijk ook naar de collega's, dat is geloof ik de twintigste... Nou, dan kunnen we ieder verteld waar gezien de uitslag de voorkeur uh, ligt... Hebben we een, iemand van, van buiten nodig om het proces te begeleiden? Prima. Hebben we dat niet nodig omdat de grootste partij het voorzit? Kan ook. Goed, de twintigste wordt dat bepaald. 20 september. Dank u wel, meneer Pechtel. Graag gedaan. Ja, en dan, dan nu het laatste directe duel tussen twee lijsttrekkers. Eh, Jolande Sap van GroenLinks en Dirk Samson van de Partij van de Arbeid. Beiden vinden zichzelf groen, hebben wij zo het idee. Toch zijn er ongetwijfeld verschillen in het groene beleid, en die proberen wij te ontdekken. En de stelling is, vervuilende bedrijven moeten fors meer milieubelasting betalen. En mevrouw Sap wil die stelling verdedigen. Graag. Nou, elk jaar trekken wij in Nederland maar liefst 6 miljard uit... aan belastingvoordelen voor de grootverbruikers van fossiele energie. He, de Tata Steels, de Dow Chemicals, de Shells van deze wereld... die krijgen van ons een cadeautje... omdat ze een veel lagere energiebelasting betalen dan u en ik... en dan kleinere bedrijven. En dat is niet alleen een doorn in het oog van die bedrijven... die hun productie willen verduurzamen... maar het is ook gewoon echt verlies van kostbaar geld. GroenLinks wil die 6 miljard geleidelijk in de komende kabinetsperiode afschaffen... en gebruikt dat geld om werk veel goedkoper te maken. Zowel voor de werkgever en lonender voor de werknemer. En daarmee zorgen we dat dat MKB op termijn weer de banenmotor kan zijn... die het was in dit land. En dat er veel nieuwe banen kunnen ontstaan. En dat is ook een groot verschil met de PvdA... Wij laten zien dat groen werkt en op termijn veel banen opleveren, zo'n 200.000 banen... terwijl de PvdA op termijn maar liefst 80.000 banen vernietigt. Meneer Samson. Ja, ook ik ben ervoor dat bedrijven meer eh, belasting betalen als ze het milieu vervuilen, maar je kunt het ook overdrijven. Als jong eh, greenpeace activist moest ik ooit een lezing houden in Velsen Noord onder de rook van Tata Steel, u zei het al. En ik vertelde dat die fabriek zo snel mogelijk enorm veel meer belasting moest betalen, want het is immers de grootste vervuiler van Nederland stond er een oudere man op uit de zaal. En hij zei meneer Samson, ik denk dat hij zei, jongetje... Uh, bij die fabriek werken 10.000 mensen. En dat zijn 10.000 hele goede redenen... om iets beter over uw verhaal na te denken. Ik ben er dus voor dat we snel overstappen naar een duurzame energievoorziening. Maar ik ben er tegen dat we daarmee bedrijven over de grens naar andere landen jagen... banen vernietigen op korte termijn. Want dat doen we als we de belasting te ver opvoeren... Wat dat betreft moeten we toe naar een verantwoorde, maar snelle route naar een duurzame energievoorziening. Waar mensen ook nog gewoon meetellen. Ja, mevrouw Sapt. Ja. draait ook geen banen op kosten. Tuurlijk, daar draait het mij ook om. Kijk, waar het mij om draait is dat vergroening en banen creëren hand in hand gaan. En natuurlijk, ik snap de zorgen van zo'n meneer. En ik snap ook heel goed dat die grote bedrijven zelf als eerste altijd schreeuwen. Hé, hey, dat kan niet als jullie dit willen gaan doen. Maar kijk wat er in de praktijk is gebeurd. Hetzelfde bedrijf, Tata Steel, moest vorig decennium aan veel strengere fijnstofnormen voldoen. In eerste instantie was dat ook moord en brand. En dan gaat alle werkgelegenheid weg uit Nederland. Maar dat is niet wat er gebeurd is. Ze hebben gewoon een productieproces aangepast. Ze zijn nu op dat punt een van de schonere bedrijven in Europa. En er werkt geen mens minder om bij Tata. Laat u zich niet gewoon, uh, meneer Samson, domweg chanteren door die bedrijven. Die dan zeggen van, als we dat doen, ja. dan verdwijnen er allemaal banen. En u trapt daar dan in? Nou kijk, om, kolen om staal te maken heb je kolen nodig. En dan kun je een fantastisch proces op loslaten. Maar dat is nou eenmaal natuurkunde. Uh, dus dat, daar komen we niet onderuit. En als je dat te snel opvoert, dan mis je dus die fabriek daar. Maar het punt wat ik wil maken, is dat we uiteindelijk gestaag naar die duurzame energievoorziening moeten. En dan kunnen we heel lang steggelen over hoe hoog die milieubelasting precies is. Het probleem van het Nederlandse... Nou, mevrouw Sap wel een beetje haast maken. Ja, dat snap ik. Maar het probleem van het Nederlandse milieubeleid is niet dat het de afgelopen jaren te rechts was. Het is overigens ook niet dat het te links was in de jaren daarvoor. Het probleem van het Nederlandse energiebeleid is dat het elke keer anders is. Dat Wat ben ik eens. En, en dus waar moeten... We dus we moeten... Het cellen, moeten we langetermijn zekerheid Precies. bieden. Maar het punt van het Nederlandse milieubeleid... het grote probleem is dat het elke keer als puntje bij paaltje uh, komt... weer geofferd wordt. Ook dan... de UP van de A In het vorige kabinet bent u ervoor verantwoordelijk geweest... dat er vier kolencentrales bijkomen. En mij valt op dat de PvDA onder Samson alleen maar falen groen aan het worden is. Waar u vroeger een bondgenoot van ons was... waar u vroeger met ons inzette op bijvoorbeeld CO2-reductie van 30 procent... Alle wetenschappers zeggen dat er eigenlijk nu meer nodig is. Doet Samson nu nog maar de helft. Kort, en wat ik of vind... Mevrouw Sap, we doen precies 30 procent. U doet een heel stuk meer, maar dat haalt u dan o, ook door hoor. bedrijven naar het buitenland te jagen. We doen evenveel als het gaat om duurzame energie. De, de motor van onze duurzame economie in de toekomst is duurzame energie. En laten we dan de handen ineens slaan. En dan, meneer Rutte schuift hier net aan. Want er moeten nog een paar partijen meer meedoen, mevrouw Sap. Want met z'n tweetjes redden we dat niet. Tuurlijk. Dan moeten we voor de lange termijn een stabiel energiebeleid ontwikkelen, want daar heeft het ja. de afgelopen tijd aan ontbroken. Nogmaals, het was ik, niet en, de nee, maar... en wat ik nou zo prettig zou vinden, is dat dat nieuwe helaas... zelfvertrouwen... wat we terugzien bij de PvdA in de vorm, dat we dat zelfvertrouwen ook in de inhoud zouden zien. Nou, want nou dat zou heel mooi zijn. Meneer Samson, Houd dat, dat staat vast. Niet. We moeten snel verder. Wij sluiten af met een vraag aan de heer Rutte van de VVD... over nou, misschien wel een van de opmerkelijkste beloften van deze verkiezingscampagne. Met Vincent Vermaelen uit Groningen is de rug van Rutte ook gegund aan mensen die gesubsidieerde arbeid verrichten en mensen die vrijwilligerswerk zoals mantelzorg doen. De rug van Rutte. Wij nemen aan dat hij de 1000 euro bedoelt die u aan uh, werkende mensen wil geven. Krijgen mensen die gesubsidieerd werken en mantelzorg doen, krijgen uh, die ook die 1000 euro van u? Nee. Uh, die, die is alleen voor mensen die uh, werken. In die zin dat ze ook uh, een salaris verdienen. Wat hoger moet zijn dan het wettelijk minimumloon. loon. En gesubsidieerd werken, uh, dat valt daar niet onder. Mantelzorgen ook niet. Dat, dat nee, zijn ik, geen hardwerkende Nederlanders waar u graag voor wilt zorgen. Absoluut hardwerkende Nederlanders. Uh, maar het is helaas niet mogelijk om iedereen op zo'n manier te bedienen. De arbeidskorting werkt zo dat het een korting is op de belasting die je betaalt. En mensen die mantelzorg doen, uh, betalen vaak geen belasting als het echt vrijwilligerswerk is. Uh, en mensen die gesubsidieerd werk doen, betalen weinig belasting of betalen geen belasting afhankelijk van hoe hoog het inkomen is. Maar er zijn wel degelijk mensen in de sociale werkplaatsen die uh, tegen de huidige CAO werken en die kan oplopen. He, als je wat langer in dienst bent tot 120, 130, 140 procent van het wettelijk minimumloon, dan zou je er voor een stuk wel Invallen. En het is een, een, een aftrek, uh, want er zijn natuurlijk allerlei mooie verhalen over. Het is niet zo dat iedereen deze kerst duizend euro gestoord krijgt van u. Nee, wat ik wil is, is de economie aan de gang brengen. En om de economie aan de nee, gang te brengen, nou moeten we de mensen, lastenverlichting geven. Maar mensen willen altijd weten, ja? de, wat, de, wat levert het mij op? Dus niet 1000 euro netto op je rekening. Het is duizend euro netto korting op de belasting die je moet betalen. Dus het is duizend euro netto in de portemonnee. Het is zelfs nog wat meer. Het loopt op naar 1100 zoveel euro uiteindelijk. Het begint in 2014. Het loopt op naar 1100 zoveel euro korting op de belasting. Dus het is gewoon geld wat je meer Ook in je portemonnee houdt. Ook als je part-time werkt of allebei in ja. een huishouden werkt? mits je voldoende belasting betaalt. Het is een korting op de belasting. Dus zolang je die belasting betaalt, heb je die korting. En dat bouwt dus op naar ruim 1100 euro. Omdat wij het van belang vinden dat mensen in hun portemonnee... simpelweg meer geld overhouden. Dat is goed voor de economie. Daarnaast brengen we natuurlijk de tekorten terug... en investeren we in wegen en onderwijs. En de combinatie van die drie maatregelen... We steken overigens ook nog geld in de ouderenkorting, in de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dus we doen ook dingen voor gezinnen met kinderen, ook koopkrachtsbehoud, zoveel mogelijk voor ouderen. Uh, dus we doen meer dan alleen voor de, voor de werkenden. Uh, en dat doen we, omdat we het van belang vinden dat we in Nederland de economie weer gaat draaien. En uh, deze vraag ging over onder, onder meer mantelzorg. Uh, de mantelzorgers waren zeer bezorgd onder... Uw kabinet dat er te veel bezuinigd werd. Heeft u nog iets extra's voor de mantelzorgers, deze verkiezingscampagne? Ik heb geen leuke dingen voor de mantelzorgers. Anders dan uh, dat ik denk dat alle collega's erover eens zijn. Uh, dat het ontzettend belangrijk is dat mensen vrijwilligerswerk doen. Heel veel mensen doen dat ook. Miljoenen Nederlanders doen dat. Uh, en ik behoor niet tot de afdeling die zegt... dat moet onmiddellijk ook de overheid weer klaarstaan om daar weer iets aan te geven. Het is gewoon heel normaal volgens mij... Nou, sterk zij ze zeggen ver... dat ze last hebben van de bezuinigingen van de afgelopen anderhalf jaar. Onder meer op het persoonsgebonden budget bijvoorbeeld... dat mantelzorgers meer uh, uh, moeten zijn gaan doen? Ja, het is feit inderdaad dat we, bij uh, de zorgkosten ook de komende jaren... weer met 12, 13, 14 miljard gaan stijgen in de volgende kabinetsperiode. Eh, er werd net gesproken over de bezuinigingen. Geen enkele partij hier bezuinigt op de zorg. Het zijn allemaal partijen die minder, meer uitgeven aan de zorg. Het geldt ook voor mijn partij. Je probeert die stijging af te remmen. En dat heeft onvermijdelijk als gevolg... Dat we ook aan mensen vragen om, als we dat kunnen organiseren, dat zelf te doen. Kan dat niet? Dan is er de overheid met een fatsoenlijke regeling. Meneer Rutte, dank u wel. En daarmee is een einde gekomen aan dit debat. Joost Vullings, wij, uh, wij danken de lijsttrekkers uh, natuurlijk voor hun aanwezigheid hier. De luisteraars voor het stellen van vragen. Beeld en geluid danken wij voor het publiek. De ontvangst. Hier. Het publiek danken we hier. En, uh, en die na, mogen nu gaan klappen. Die, die mogen wel. nu gaan klappen. Wat ja, mocht? En uh, na het nieuws van half zes, uh, het Radio 1 Journaal met Tim overdiek. Wij wensen u een goede middag, Radio 1. Het NOS journaal.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 In het debat verweet CDA-leider Buma Rutte... dat hij niet het lef heeft te kiezen voor verdere integratie in Europa. Rutte antwoordt daarop dat hij wel ja wil zeggen tegen Europa... maar hij ziet niets in een algemeen pleidooi... om maar door te gaan met het overdragen van bevoegdheden aan Europa. Buma zei dat Rutte de afgelopen tijd niet anders heeft gedaan... dan bevoegdheden overdragen. Hij verwacht van Rutte vergezichten op dit punt. Ander nieuws Armenië heeft dreigende taal geuit tegen het buurland Azerbeidzjan. We zijn klaar voor oorlog, zei president Sarkisian... na een vrijlating van de militairen in Azerbeidzjan die de Armeense luitenant heeft vermoord. De moord werd gepleegd in 2004 in Hongarije... toen de twee meededen aan een talencursus georganiseerd door de NAVO. Hongarije veroordeelde de Azerbeidjaanse officier tot levenslang... en leverde hem vorige week uit, op voorwaarde dat hij zijn straf zou uitzitten. Azerbeidzjan liet hem vrijdag vrij. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn weer. Ja, vrij fraai zomerweer is het. En er komt ook weinig verandering in. Vannacht zijn er geregeld opklaringen en er kunnen opnieuw mistbanken ontstaan. En bij weinig wind wordt het dan 11 graden. En morgen schijnt de zon volop. Pas later op de dag komt er vanuit het noordwesten wat meer bewolking het land in. De temperatuur loopt ook flink op. 21 graden aan zee. 24, misschien 25 in het oosten van het land. De wind is zwak tot matig uit de meest variabele richting. In de avond en ook nacht naar woensdag kan er wat lichte regen vallen. En woensdag passeert dan een zwakke storing in ons land... die wat meer bewolking oplevert, maar ook dan blijft het droog en de zon schijnt. Het is wat koeler met middagtemperaturen rond 18 graden. En na woensdag blijft het droog, schijnt de zon geregeld... en lopen de maxima langzaam weer iets op. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 18 files bij elkaar opgeteld 67 kilometer. Twee opvallende files door ongelukken op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar staat tussen knooppunt Muidenberg en Almere stad West 4 kilometer. Alle rijstoken zijn daar weer vrij. En een veel vertraging door een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 10 kilometer. Maar ook daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open.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 Tim Overdik. Goedemiddag. Elf lijsttrekkers bij elkaar voor een politiek debat. Voor het eerst deze campagne en hier op Radio 1. Hoogtepunten, dieptepunten, nieuws en de analyse. We kijken terug op de afgelopen twee uur. Er is natuurlijk meer dan dat in het uurtje dat ons nog rest. We hebben nieuws over Syrië, over boze Blade Runners in Londen... en over Rubidium 82 van Nederlandse makelij. Maar we beginnen natuurlijk met dat elftal, negen mannen, twee vrouwen... die elkaar niet bepaald de bal balwinsten toe te spelen... want daar is een moment nog niet rijp voor in dit stadium van de campagne. Het NOS Radio 1-debat. Margreet Boer heeft het meegekeken, meegeluisterd. Margreet, we hebben al een aantal debatten gehad. Hoe zou je dit debat van vanmiddag op Radio 1 willen karakteriseren? Nou, toch vooral een uh, debat wat wel heel voorzichtig en behoedzaam uh, was... tussen de lijsttrekkers. De toon was zeker in het begin, het eerste uur, opvallend mild. Uh, je merkte bijvoorbeeld dat uh, Rutte, als hij iets onzinnig vond van uh, Samsung... zei, we zijn het oneens, maar dat mag ook in een campagne. Uh, duidelijk een andere toon dan de aanvaringen van bijvoorbeeld... vorige week in het televisiedebat. He, dat gevecht over uh, CPB-cijfers, het vliegen afvangen. Dat was hier zeker niet aan de orde. Zijn de heren en dames politici elkaar dan nergens in de haren gevlogen? Op een gegeven moment wel eh, na een uur, anderhalf uur... merkte je dat bijvoorbeeld tussen Wilders en Roemer er duidelijk een botsing kwam. Maar niet dus tussen de heren Samson en Rutte. Die waren uitermate voorzichtig. Eh, maar Wilders en Roemer wel. En ze waren duidelijk eens over de zorg, de SP en de PVV. Maar ja, duidelijk is dat de SP meer geld wil geven aan ontwikkelingshulp. En dat wil Wilders helemaal niet. Dus noemde Wilders Roemer de koning van Afrika. Uh, en hij zegt, wat hebben nou gewone mensen in de gewone wijken daaraan? He? En al dat geld naar ontwikkelingshulp, die hebben juist last van Marokkanen. Daar moet je wat aan doen. Maar dat leidde wel tot een felle clash. En ook als het gaat over zorg, uh, dat is ook een thema wat uh, aan het eind van het twee uur durende debat aan de orde kwam, dan zie je dat daar emotie om de orde aan de uh, boven de tafel komt. Uh, waar liggen de grenzen van de zorg? Dan zag je een wel dat Wilders heel fel was, een thema zorg is heel belangrijk voor de PVV... en dat hij de CDA en PvdA aanviel. Uh, maar over het algemeen kon je dit debat wel goed uh, een beeld krijgen... van de verschillen tussen de partijen. En dat is duidelijk iets waar de partijen ook op uit zijn. Dat je kunt zien waar staan we voor. Want de lijsttrekkers hebben gemerkt dat kiezers helemaal niet houden... van al dat uh, gehakketak en, en gekissebis en elkaar vliegen afvangen. En verschillen zijn dan misschien goed om elkaar uit te sluiten... mochten er straks tot formatiebesprekingen gaan komen. Heb jij ook signalen opgevangen dat er al aan coalities wordt gedacht... anders dan de, dat we tot nu toe weten? Nee, ook daar deden ze vanmiddag niet echt aan. Hè. Van het weekend hebben ze dat wel gedaan. Niet over rechts of wel over rechts. En niet over links, wel over links. Uh, alleen Pechtold hint er vandaag weer duidelijk over uh, op een kabinet in het midden. Daar heeft hij zelf natuurlijk baat bij. Maar dat thema werd verder omzeld. Dus het is er nu echt te doen om te laten zien waar zij voor staan. En ja, wat Rutte wil en wat Roemer wil. Dat is duidelijk, over links of over rechts. Maar de anderen uh, zijn er nu echt bij gebaat... om uh, hun eigen programma voor over het voetlicht te krijgen. En daar hebben ze vanmiddag echt een poging toe gewaagd. Maar geen boer, we hoor je straks meer. En dan ook met geluid van de heren en dames politici. Eerder waren lijsttrekkers niet allemaal al met elkaar in debat... bij Libelle in Den Haag. Daar was het een zaal vol lezers, vol stellingen... en na afloop een tasje met cadeautjes en Charlie Luske zong. Lezers, beste genodigden, beste politie van harte welkom... bij deze speciale aflevering van Libelle Nieuwscafé Live. This is a man's world. Nou, Ik vond het in ieder geval heel leuk om uh, politici van dichtbij te zien... dat je ook uh, wat meer ziet hoe ze als persoon zijn. Dat er niet een scherm tussen zit. This is a man's world. En ik heb er wat meer inzicht gekregen in uh, verschillende motieven... van de verschillende partijleiders. Ja. En op welke manier dan? Wat, wat is u opgevallen? nou, er is niet echt wat opgevallen, want ik volgde de debatten al vanaf het begin. Dus in die zin is het wel een beetje meer van hetzelfde. Maar door, uh, door de vragen uit de zaal krijg je ook wat antwoorden op uh, uh, vragen die normaal niet in debat aan de orde komen. Ik heb ja. zelf ook een vraag gesteld en dan, ja, dan is het wel leuk om daar een antwoord op te krijgen. Zeker omdat het een bevestigend antwoord was. En wat want was uw vraag? Mijn vraag, vraag was uh, hoe de heer Pechthold uh, het probleem op zou pakken tussen de grote kloof, tussen... Maatschappelijk functioneren van de kansrijke en de kansarme jeugd. Aan de ene kant heb je de groep die het goed doet op school, een baan heeft, goed participeert in de samenleving. Aan de andere kant een groep die zich kenmerkt door schooluitval, werkeloosheid en het geeft overlast. De crux lijkt talentontwikkeling te zijn, maar er is nog weinig resultaat geboekt om die kloof te overbruggen. Is dat een onderwerp waar u interesse in heeft? En zo ja, wat gaat u eraan doen de komende tijd? Ja, omdat ik merk dat veel van ons beleid, maar vooral onderwijsbeleid... gericht is op de middenmoot. En wat zouden we nou in de toekomst veel meer moeten doen? Is dat we de uitval aan de ene kant beperken... en degenen die heel goed zijn, die, die kunnen excelleren, ook meer kansen geven. Daar moet het onderwijs op gebaseerd zijn. En daar gaf hij een, wat mij betreft een goed antwoord op. Wat hebt u geleerd vandaag? Uh... Ja, wat leer je ervan. Iedereen heeft toch zijn eigen stokpaardjes. En dat hoor je steeds weer. Of niet? Dames, helpen jullie met zeggen. De... Ja, nee, maar dat is echt zo. Het diep je wel meer in, uh, in standpunten, nu je hier naartoe gekomen bent. Vind ik wel. Ja, je hebt wat meer van elke lijsttrek. Oh, die denkt dit, die denkt dat. Ja. Nog even de tijd om het verder te laten bezinken. Het is wel moeilijk wat je moet stemmen, want je stemt op een partij en dan gaan ze later een coalitie vormen. Dus heel veel standpunten waar je op stemt, dat wordt op een hoop gegooid en je weet gewoon niet wat er van overblijft. Dat, is toch, dat, dat vind ik even de moeilijke dingen. Ik denk zelf dat we veel te veel partijen hebben. Wat die ene mevrouw zei, dat vond ik wel, in dat, die, die, die dat bedrijf had. Uh, ik kom uit het bedrijfsleven, een groot bedrijf. En daar uh, is een raad van bestuur en daar zijn allemaal uh, mensen van verschillende geloven, verschillende afkomsten en die werken samen aan de winst en het welzijn van dat bedrijf. Is dat nou niet mogelijk in de politiek? Dat u met u allen gewoon samen beslissingen neemt en samen... samen. Die doen het samen en dat, ja. dat denk ik, ja, misschien moeten we die kant wel op, want... Uh... Ik geloof niet dat het anders goed gaat komen. Nee. Allemaal heel hartelijk dank dat u er was. Lieve libellenlezers. Beste lijsttrekkers. Er is voor iedereen een tasje bij de uitgang. Een goodiebekje. En ik wens u heel veel succes met stemmen. Bedankt dat u er was nogmaals. En uh, goede reis naar huis. je Dankjewel. Het libelle debat En daarna gingen ze naar Den Haag. Nu weer andere plekken in uh, Hilversum en elders in het land. Als je het allemaal wil bijhouden. Alle details, alle verslagen, alle ins en outs van de campagne. Op het liveblog op onze site. U kent het adres nws.nl. Straks blade runner Oscar Pistorius verontschuldigt zich voor zijn woede op de Paralympische Spelen. Kwart voor vijf bij de AMWB's. John Sohoka. 18 files, goed voor 70 kilometer. Is vrij normaal voor de maandagavondspits. Uh, twee opvallende files op de A6 Muiden richting Lelystad. is knooppunten Muidenberg en Almere stad West. Drie kilometer. Een uurtje geleden is daar een ongeluk gebeurd met vier auto's. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. En het is opvallend, druk op de A16 in de richting Rotterdam. Daar staat tussen de knooppunten Ridderkerk en Ter 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De rechtbank in Arnhem heeft de 15-jarige Genoa K... vanwege de zogenoemde Facebook-moord veroordeeld... tot één jaar jeugdgevangenis en drie jaar jeugd-TBS. Dat is de maximale straf. Hij vermoordde begin dit jaar het meisje Wincy in Arnhem... en verwonde haar vader. Een verslag van Theo Verbrugge. Facebook gaat over grenzen. Dat bleek vandaag. Want de vader van het vermoorde meisje Wincy trekt alle aandacht. Internationale pers verzamelde zich in Arnhem voor de rechtbank. Binnen hoort de 15-jarige dader...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 Eind van het vorig jaar krijgt Wincy ruzie met haar hartsvriendin over verkering. En mede door Roddel via sociale media loopt die ruzie enorm uit de hand. Haar vriendin vraagt via haar verkering aan Jingua om Wincy te vermoorden. Jingua gaat met de trein naar Arnhem om Wincy en haar vader thuis in de hal neer te steken. De rechtbank nuanceert vandaag de invloed van de media op deze moord. Jennifer Nicholson van de rechtbank Arnhem. In zoverre dat de jongeren uh, die in deze zaak een rol spelen... en dat zijn dus niet alleen uh, uh, de dader en zijn medeverdachten... maar ook anderen die zijdelings bij de, bij de zaak betrokken zijn geweest... vrienden van de betrokken personen... die hebben gebruik gemaakt van sociale media. Um, en ik denk dat dat op zich iets is wat, ja, wat iedere jongere tegenwoordig doet. En dat is voor hen niet anders geweest. Alleen heeft het in deze zaak... Uh, ja, geleid tot een, tot een gruwelijke daad of twee gruwelijke daden, moet ik eigenlijk zeggen. Want hij heeft natuurlijk ook een aanval gedaan op de vader van het slachtoffer. De maximumstraf dus voor de inmiddels 15-jarige jongen met drie jaar jeugd-TBS. Gevangenisstraf met drie jaar behandeling en dat is nodig volgens rechter Vierwijzer. Je kent de winst niet persoonlijk, maar je bent op verzoek... dan wel in opdracht van een ander of anderen tot je daad gekomen. En over de aanleiding van het verzoek of deze opdracht weet je eigenlijk heel weinig te vertellen. Je hebt geen duidelijk inzicht gegeven in het waarom. De vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat een 14-jarige jongen... een 15-jarig meisje dat hij niet kent, vermoord, is onbeantwoord gebleven. Onder een haag van camera's is daarna het woord aan de vader van het vermoorde meisje... die zelf nog een groot litteken op zijn wang heeft van de steekpartij. Bent u zelf een beetje tevreden met de straf? Nou ja, wat denk ik dat wat, wat mijn dochter kwijt is voor één jaar zelfstraf? De verschil is echt heel groot. Vindt u te weinig? Helemaal, ja. Dat hij zijn dochter kwijt is voor één jaar zelfstraf, dat vindt hij een beetje te weinig. De zaak tegen de vriendin van Wincy en haar vriend is uitgesteld tot eind oktober. Verslag was dat van Theo Verbrugge. Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius, is he going to get, is he going to, he's been caught, is he? Oscar Pistorius just tying up. Oh my goodness, he's been caught by Oliveira of Brazil. So, well, that's absolutely extraordinary. Buitengewoon spannend was dat, zo klonk het gisteravond... die finale van de 200-meter-sprint. De Zuid-Afrikaanse favoriet, Blade Runner Oscar Pistorius... verloor nipt de finale van de Braziliaan Oliveira. Volgens Pistorius won de Braziliaan omdat hij langere blades heeft. Deze uitspraak zorgde voor de nodige commotie... en daar heeft Pistorius vandaag zijn excuses voor aangeboden. Herman van der Zand is in Londen bij de Paralympische Spelen. Herman, die uitspraak van Pistorius die viel niet bepaald lekker. Nee, het, was, uh, het is uh, niet opgevat als een teken van sportiviteit vooral... dat uh, Pistorius meteen na de race is, uh, is gaan zeuren over de Blade, zoals we het hier zien. Het is uh, voorpagina nieuws op alle Britse kranten. Hij heeft misschien wel een puntje, maar hij had het nooit op dat moment moeten zeggen. Hij had er al voor de race uh, mee moeten komen, had hij al een soort protest moeten indienen. Um, hij heeft wel vaker geprobeerd om uh, regels te krijgen over de lengte van protheses. Maar goed, dat is er niet doorgekomen. Nu heeft hij dus een slecht moment gekozen om te klagen. Namelijk vlak na dat hij verslagen was gisteren op spectaculaire wijze. Daarvoor heeft hij zijn excuses aangeboden. Dat had ik niet moeten doen. Maar ik blijf er wel bij dat we toch betere regels moeten verzinnen... en dat dit soort dingen niet meer moet kunnen. Wat je zegt gaat misschien wel ergens een puntje. Hebben Blade Runners met lange blades voordeel? Ik heb net even gesproken met uh, Frank Jonk. Dat is de, de prothese koning van het Nederlands team. Uh, er, is, er zijn wel regels voor. Uh, je mag namelijk niet bleeds langer... Uh Maken dan je eigen lichaamslengte zou zijn. Dus Ze hebben een formule waarmee je kan berekenen. hoe lang iemand die wel onderbenen. als je stel dat je wel onderbenen had. hoe lang je dan zou zijn. Nou, daar mag je dan nog 2,5% in variëren. Um, nou heeft Pistorius meegedaan met de Olympische Spelen. En daar gelden dan net andere regels voor. Dan mag je dan net iets kortere blades mee lopen. Daar heeft hij op getraind. Vooral voor de Olympische Spelen. Dus hij heeft met iets kortere blades zelf gekozen, gelopen en getraind. Met die blades liep hij hier ook en dacht die even uh, de medaille binnen te halen. Maar ja, die Braziliaan heeft gewoon maximaal gebruik gemaakt van uh, de regels. En ja, iets langere blades dus. En die wint. Uh, nou is het ook zo, uh, met langere blades kom je iets langzamer op gang... maar kun je uiteindelijk wel uh, grotere passen maken. Dus je ziet hem ook op het eind uh, historisch uh, duidelijk inhalen. Is er Nederlands succes vandaag? Nou, nog geen medailles als je daarop doelt, uh, maar er is wel succes hoor. We zijn dominant in het rolstoeltennis. Alle vrouwen hebben gewonnen, alle Nederlandse vrouwen, ook allemaal in twee sets. Uh, Vergeer, de topfavorieten natuurlijk, Esther Vergeer van Koot, Buis en Griffioen, Allemaal door naar de volgende ronde. En de kans zit er nog in dat er vier Nederlandse vrouwen in de halve finale staan straks. Dat kan nog steeds. Bij het resuur, uh, Gert Bolmer en uh, Petra van der Zanden hebben geen pot te kunnen breken. Ze werden respectievelijk 7e en 18e in de individuele freestyle test. Dan nog zwemmen, de 50 meter vrij. Maurice Dele heeft zich daar als tweede geplaatst voor de finale. En de 50 meter schoolslag Michael Schoenmaker heeft zich als derde geplaatst voor de finale. Die twee uh, finales zijn vanavond, dus daar is kans op medailles. Medailles sowieso voor Kelly van Zonden, tafeltennister. Om half zes is haar uh, finale, dus dat wordt goud of zilver voor haar. En verder hebben we uh, nog in actie de rolstoelbasketbalsters tegen Brazilië. En de CP-voetballers hebben een lastige kluif, want die moeten tegen het... Sterke Rusland. Herman van der Zand, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Hey, woord, jong. Ja, de voorpagina's van de middagkranten worden natuurlijk vooral in beslag genomen door de Nederlandse politiek. Daar hebben we uh, al het nodige van gehad. Dus op naar pagina 2 van NRC Handelsblad. Met het nieuws dat faillissement dreigt voor 17 scholen. De besturen van die scholen staan onder verscherpt financieel toezicht van de onderwijsinspectie. Ze hebben bij elkaar 7500 medewerkers en 95.000 leerlingen. De Algemene Onderwijsbond, die de financiën van onderwijsinstellingen tegen het licht heeft gehouden, concludeert dat het toezicht faalt. Of een schoolbestuur netjes met overheidsgeld omgaat... wordt nauwelijks gecontroleerd, zegt AOB-voorzitter Walter Drescher in de NRC. Vooral mbo-instellingen kampen met grote problemen... door teruglopende leerlingenaantallen, bezuinigingen en wanbeleid. Het Parool meldt vanmiddag dat de belastingdienst de Scientology-kerk Amsterdam aanpakt. De stichting Naar een betere samenleving wordt niet meer erkend... als algemeen nut bevorderende instelling, oftewel ANBI. De intrekking van die status heeft grote gevolgen voor het genootschap. Ja, Scientology gebruikte de stichting als fiscale sluiproute... voor de financiering van een nieuw hoofdkantoor in Amsterdam-West. Volgelingen konden giften voor het nieuwe kantoor aftrekken van de belasting. Die sluiproute is nu afgekapt, schrijft het Parool. De Ambi-status is door de belastingdienst geschrapt met terugwerkende kracht tot en met 2008. Omdat Scientology volgens de fiscus geen algemeen belang, maar een particulier belang dient. Dus ook de stichting die het genootschap als fiscale sluiproute gebruikte. Scientology en tal van volgelingen zullen de komende tijd een flinke navordering van de fiscus ontvangen. Al dus het parool. De politieke donaties van bedrijven en rijke individuen verstoren de Amerikaanse democratie. Dat zegt Stephen Breyer, rechter aan het Amerikaanse Hoge Rechtshof, in een interview met de NRC. Een kleine groep mensen verstomt de stem van anderen met hun miljoenen donaties, zegt hij. Bij de presidentsverkiezingen wordt dit jaar meer geld uitgegeven dan ooit, schrijft de krant. Een groot deel van de uitgaven loopt niet via de officiële campagneteams, maar wordt gedaan door groepen, de zogeheten PACs. Die zijn opgericht na een uitspraak van het Hoge Rechtshof twee jaar geleden. Dat bepaalde dat er geen beperkingen meer mogen zijn aan politieke donaties door bedrijven en vakbonden. Breyer zegt dat hij niet kan meten hoezeer de verkiezingen worden beïnvloed door die uitspraak, maar duidelijk is dat geld cruciaal is om invloed te hebben. Proberen gehoord te worden zonder geld, zegt hij. Zelmeisje Laura Dekker, daar is nieuws over, zij is aangekomen in Nieuw-Zeeland. De Nieuw-Zeelandse zender Free News, die haar trots aankondigt als de jongste persoon die ooit rond de wereld is gezeild, meldt dat ze vanuit Tahiti is aangekomen in Nieuw-Zeeland om een nieuw leven te beginnen. Ze vertelde de nieuwszender dat ze zich erg verheugt op haar nieuwe leven en, niet met zoveel woorden, maar toch dat ze in Nederland eigenlijk niets meer te zoeken heeft. Are you going to stay here permanently? That's the plan. You're all on your own? Yeah. Well, I do have a couple of friends, just not in Wangarai, like in other parts of New Zealand. But uh, And some people that my parents knew and that I knew, but I'd forgotten about, of course, because I was young when I left. <laughs> I don't have enough from boats. I still love it. And um, New Zealand is a great sailing country, so, um, yeah, I guess it's a good place for me goede plek al dus, Laura Dekker. Nieuw-Zeeland is een heerlijk zeiland. Maar was Nederland dat ook niet op een gegeven moment? Ja, maar, uh, ja ze mocht niet. Hè. Niet als ja, je de wereld, de wereld. om ja. wilt. Nou, de nieuwszender wist ook nog te melden dat Laura de reis van Tahiti naar Nieuw-Zeeland niet alleen heeft gemaakt. ging ook ene Bruno mee. Een 19-jarige barman. Tja, zeven ons jeugdjournaal hierover inlichten met deze tip. Het is wat, hè? Hey, wat, jong. Dankjewel. <laughs> Luisteraars tot zo. Meneer Samson, komt u? Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Wat wil je met dit land? De meeste anderen blijven toch meer op de vlakte. Wat zit daarachter? Kun je even kort en vooral bondig uitleggen hoe dat <laughs> ook weer zat? Kijk, dan ga je weer één vraag verder. Wat ik natuurlijk nooit durf dromen. Gewoon een medaille op te spelen. Dat is echt niet normaal. Ik constateer ook dat het spel nu begonnen is over wie met wie... en vooral wie niet met wie. Er kan nog van alles veranderen, nog van alles gebeuren. S ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rensen. En smiddags tussen half 5 en half 7 met Tim Overdiek en Lucera Carrasso. Het Radio 1-journaal beantwoordt uw vragen en die van ons. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De V van Visma, dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken...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 Beleef de Rabo Earthwalk, wereldattractie op de Floriade. Tot en met 7 oktober in Venlo. Rabobank, een bank met ideeën. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Ik ben 45 en werkloos. Tijdelijk, want ergens in Nederland zit een werkgever met smart op mij te wachten. We moeten elkaar alleen nog even vinden. Ondanks al mijn solliciteren en netwerken kan het wel een poosje gaan duren. Dus het is maar goed dat mijn vaste lasten nergens last van hebben. Dat heb ik zo verzekerd bij mensen die er, net als ik, vanuit gaan dat tegenslag tijdelijk is. Verzeker je niet voor het leven, maar voor even. Kijk op doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur... om een betaalbare polis van BNP Paribas Cardiff. Is Alphabet een logische naam voor een leadsmaatschappij? Absoluut. Om de simpele reden dat alles helder is bij Alphabet. Van A tot Z om precies te zijn. Dit was de A uit het alfabet van Alphabet Autolease. -auto Verrassend voorspelbaar. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl... of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. Touchscreens XXL. Presentation Partner 0800 400 4000. Niet de grootste, maar de groenste. Kies Partij voor de Dieren.